Maar niks amper zijn met het NOS-journaal. In de omgeving van Parijs is de Rwandese zakenman Félicien Kabuga opgepakt. Hij wordt gezien als financier van de genocide op de Tutsis en de gematigde Hutus in Rwanda in 1994... en was al die tijd spoorloos. De VS had een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd... voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. De zakenman heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Vermoedelijk wordt hij op korte termijn naar Den Haag gebracht... waar hij moet verschijnen voor het Internationaal Strafhof. Spanje heeft in een etmaal 102 coronadoden geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds half maart. In totaal zijn nu ruim 27.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. In Barcelona en Madrid worden maandag een aantal maatregelen versoepeld... Ze mogen winkels, musea en bibliotheken weer open. Terrassen en grote warenhuizen blijven nog op slot. D66-fractievoorzitter Jette wil dat het kabinet een andere koers gaat varen in Brussel, zegt hij in NRC. Hij vindt dat daarvoor het regeerakkoord moet worden opengebroken. De coalitie heeft daarin afgesproken dat er deze kabinetsperiode niet meer geld mag gaan van sterke naar zwakkere landen. Jette vindt dat er onder meer vanwege de coronacrisis juist wel meer steun moet komen. Hij pleit ook voor Europese belastingen op grote techbedrijven als Google en Facebook. In een grot bij de Griekse badplaats Loutraki zijn vier man om het leven gekomen. Volgens de burgemeester waren ze bij de plaats op de Peloponnesos op zoek naar gouden munten. Mogelijk zijn de vier Grieken gestikt door de uitlaatgassen van een generator die ze hadden meegenomen. De slachtoffers zijn tussen de 35 en 70 jaar. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door de vrouw van een van hen. Het weer. Wolkenvelden trekken van west naar oost. In het noorden kan een bui vallen. Pas tegen de avond lossen de wolken op en komt de zon er meer bij. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen meer zon en 14 tot 20 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur verder op. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de AWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 en tussen 1 en 2, uh, Mario Zandvoort, zijn wij er weer in de studio aan de tolweg Tina Albert-Jan en ik zelf. En dat betekent uh, Zandvoort op zaterdag met als eerste Christopher Cross... en Ride Like The Wind. Ja, een windje staat er wel, een windje westenwind. Op dit moment windkracht 4 ongeveer. En ik reed net even langs uh, de boulevard... en ik zag heel veel van die uh, vliegers op zee. Ja, die kitesurvers. Kitesurvers, ja. ideaal weer.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 winnaar uit 1985. Namens Noorwegen de Bobby Sox en Let It Swing. Lekker begin zo van Zandvoort op zaterdag en nog veel meer Songfestival, want hier is Lorraine. Why can't this moment last Tonight Tonight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 Wat bet dat betreft, wat Marco D zei, dat komt dus uit. Dus inderdaad, inderdaad dat ze toch uh, hebben besloten om uh, met z'n allen af te treden hier in Salford. En hoe het nu verder moet en gaat. Ja, als we heb daar je, weer. Heb je, je huh? vanmorgen nog sorry hoor, is de Haarlems Haar dagblad gezien? Nee, nee, nee. Maar er nee. stond, een, uh, stond een, een stelling in waar, uh, waar mensen dan uh, op zouden kunnen uh, reageren.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 Een ambtenaar vanuit Haarlem. En die dacht dus, dat, dat is echt waar hoor. Die zei dat ook. Ja, pas je luistert, kan je het ook terugluisteren in je eigen uitzending. Ze zei dus van, ja, hoe heet dat? Zandvoort boord tot de gemeente Haarlem. Zij was echt van overtuigd dat, dat, dat, dat Zandvoort al bij de gemeente hoorde. Dus ja. Oké. Okay. Nou, opvallend. Dus nog een klein stapje en dan is het inderdaad zover. Maar er is nu een stelling op... Ja, het Haarlems Dagblad, hè, de ja. site van het Haarlems Dagblad waarop uh, je allemaal kan reageren. En uiteraard uh, willen wij dat helemaal niet en willen wij gewoon uh, Zandvoort blijven. Dus uh, geef het door aan het Haarlems Dagblad, dan weet Halem ook waar ze aan toe zijn. Pas. Dat we ons niet zomaar uh, gewonnen gaan geven of vloren gaan geven. Het Zandvoort van strand tot stad. Ja, precies. Wij zijn Zandvoorters en blijven dat.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 Wat ook gezellig wordt, de show van vanavond Europe Shine Light. Vandaar heel veel zo'n festival muziek vanmiddag. Zo ook deze van Frissel Sissel. Jij hebt de jaren gehoord, hè? die uh, muziek. Allemaal van die vrolijke deutjes zijn dat zo. Deze van uh, Frissel Sissel. 1986 de inzending voor Nederland geweest bij het songfestival. En alles heeft een ritme, jawel. Lekkere muziek vanmiddag bij Sanford op Zaterdag. Houd de radio aan, echt niet van muziek en informatie. Met nu Joy en Pain. ...aan voor iets wat, waaronder Serious ...en ook deze, Joy and Pain... ...we hebben het over Donna Ellen. Ja, het eerste staat daar ook een beetje in het teken... ...van het college wat uh, opgestapt is... Uh, ...hier in Zandvoort, uh, Albert-Jan. Nou, klopt. We gaan nog even terug naar... Uh, ...14 mei, jongstleden... ...want toen uh, had uh, Jaap, onze collega Jaap Koper... Uh, ...de heer Joop Berendsen, ...wethouder toen nog van OPZ... Uh, ...de oudere partij Zandvoort... Uh, ...in de uitzending. En... Uh,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 Uh, ja, dat wil dat je wel zo zeggen. Ja. Uh, ik hoor een hele echo licht. Nou, ja, dat is een hardnekkig uh, probleem. Ik, uh, ik probeer er van alles aan te doen, maar uh, is het zo beter? Uh, nee, niet echt. Maar uh -huh. ik probeer uh, toch maar mijn verhaal aan te doen. Ja, uh, ja het, was, uh, het is een uh, hectisch gebeuren natuurlijk sinds uh, afgelopen, uh, vorige week woensdagavond, donderdagavond, uh -huh. uh, over, over dit onderwerp. en uh, ja. Um, ook in het college is er uh, veel over gesproken, veel over de doel geweest. Hoe moeten we verder? Um, en ja, we zaten toch in een soort van pastelling. En ja, daar hou ik niet van. Ik vind dat we op een gegeven moment wel een keer knoven moet doorhakken. En um, ja, uh, dat heb ik dan maar gedaan. Uh, is dat, uh... Ik zeg er wel heel nadrukkelijk bij, wel met heel veel pijn in mijn hart. Ja. Yeah. Want ik vind, uh, zeker als we kijken naar uh, de tijd waar we nu in zitten. Mm -hmm. Dan zouden wij onze energie, en dat geldt zowel voor het college, maar zeker ook voor de raad zouden we moeten besteden aan, uh, aan zinnige dingen. Ja, uh, en die zinnige dingen is uh, bijvoorbeeld uh, hoe wij eigenlijk uh, deze uh, tijd uh, door uh, moeten komen. Nou, uh, dat is een van uh, de dingen natuurlijk, van, ja. uh, ik, uh, maar we zijn als, uh, als, als college en raad zijn we natuurlijk heel ambitieus gestart. Hmm. Uh, ik denk ook dat we uh, um, ja, toch een aantal zaken gewoon op dit moment goed aan het oppakken zijn mm. en we zijn er nu eigenlijk in de komende twee jaar uh, van onze zittingsperiode toch uh, ja, er eigenlijk aan bezig om, uh, om dat af te ronden. Ja. En als ik dan kijk naar mijn eigen portefeuille, dan geldt dat natuurlijk voor het duurzaam afvalbeheerplan, maar ook het mobiliteit en het parkeergebeuren waar iedereen op zit te wachten. Ja. Uh, ja nou, uh, u, haalt, uh, ja, u haalt het al aan in zicht uh, van hoe uh, met het uh, mobiliteitsplan gaat dat dan nog eigenlijk wel door? Dat is aan de raad. Uh -huh. uh, het is zo van we zijn uh, heel ver geworden uh, ambtelijk uh, uh -huh. met alle voorbereidingen. Uh, ik had er, uh, of liever zit, ik ik er mijn kaart opgezet om voor de vakantieperiode nog de een en de ander te kunnen presenteren aan de raad. Uh -huh. En ook met de voorjaarsnota om daar geld voor, uh, voor vrij te maken. Zodanig dat we in de tweede helft van dit jaar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 ook door collega Jelmer Koper al uh, aangehaald. Wij als OPZ, dat zijn de woorden van OPZ-fractievoorzitter Peter Kramer... betreuren het ten eerste dat juist uh, Joop uh, Berendsen daarbij betrokken was. Want hij was ook zeer betrokken. Maar vooral ook was hij zakelijk en recht door C persoon Juist dat laatste werd hem al, uh, niet altijd in dank afgenomen... maar heeft ons als antwoord wel geholpen. Uh, in welk licht moet ik die, deze uitspraak uh, zien? Nou, dat moet je aan Peter Kramer eigenlijk <laughs> niet Verantwoordelijk voor die uitspraak. Oké. Okay.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 En uh, ja, dat heeft nu wel tot, in ieder geval ook dat te gehad... dat ook de twee andere wethouders nu een ontslag hebben aangeboden. Ook uh, een ontslag hebben aangeboden? Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat wisten we dus nu nog niet. Maar dat gaat uh, nu eigenlijk uh, wel, naar dat gaat wel naar buiten komen, dat uh, verhaal. Er is vanmorgen is vanmorgen in ieder geval een brief over naar de raad toegegaan. Aha, dus uh, ook bij uh, Verhey en uh, Bluis stappen op. Ja. Ja, um, ja hoe verder nu? Dat je dat nog niet wist. Nee, dat wist ik dus nog niet. Maar goed, uh, dat, is, dat is het leuke van, uh, ja, ik, ik doe het even met de wethouder die uh, zijn ontslag heeft ingediend. Maar die, die wist ik dus nog niet. Maar dat is dan uh, heel fijn uh, dat ik dat weet. Maar wat, uh, wat, dat is meteen ook weer de volgende vraag. Hoe verder nu? Ja, de bal ligt nu bij de Raad. Ja. Uh, kijk, de, er is gesuggereerd dat er een informateur moet komen die gaat kijken van uh, hoe kunnen we de laatste 24 maanden nog afmaken. Hmm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 Just give me the evidence she requires. Take five, just got your Don't fake it when it comes to me. Look in my neck, so she smiles. But that's cruel. If you knew what she think, if you knew what. Sometimes you want